Ik wil met u naar Matthäus 22 en ik wil met u lezen vanaf vers 36. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus zeide tot hem, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grootste en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En de gemeente zegt, amen. amen. Zo gaat het overal. Ik heb het wel goed gezegd hoor, maar ik wil even terug. Zo lezen we namelijk altijd de Bijbel. Maar ik wil u wat anders leren. We gaan opnieuw lezen. Ik ga lezen Matthäus 22. Maar ik lees nu vanaf vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden... dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht... kwamen zij bijeen. En een van hen... Een wetgeleerde vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij geeft de antwoord. Als je even goed nadenkt, klopt er helemaal niets van. Deze man die huigelt tot de met. Hij noemt hem meester. En hij vraagt aan zijn meester, wat is het grootste gebod? Het is bijna een belediging, ten top. Maar als je dus teruggaat naar het verhaal in deze Mattheüs, dan zie je hier op een gegeven moment, als je naar 22 vers 23, dan had Yeshua een discussie met de Sadduceeën over de opstanding. Zij geloven gewoon niet in de opstanding. En omdat ze dat gesprek verloren hebben. Zijn de fariseers erbij gekomen om zichzelf te versterken tegen Jezua? Dit is een vraag wat totaal nergens op hangt. Is het waar wat hij gezegd Ja, Jazeker, het staat geschreven. Dat is één God, dat staat geschreven. Maar de hele discussie hierin kan echt niet. Dat moeten we dus gewoon niet doen. Gebeurt toen... Maar het gebeurt vandaag ook nog. Er komt iemand van de preekstoel af. En dan komt er iemand aangestormd om te zeggen. Wat is de boodschap van de evangelie? Soms drie, vier keer vragen aan iemand. Het slaat gewoon nergens op. Je probeert een onderwijzing te geven. Yeshua die probeert de Farizeeën en de schriftgeleden te onderwijzen. En ons ook, en daarom staat hij hier op schrift. En eigenlijk zijn we hem aan het verzoeken. Daarom is het heel belangrijk dat je deur niet op slot staat. Dat je deur open staat, omdat je kan nadenken. Want dat is heel erg belangrijk. Want ook de Farizeeën en de Sadduceërs in die tijd, begrepen gewoon heel veel dingen niet. Alhoewel ze heel veel in de Torah duiken. Dus de Bijbel lezen, zullen we eigenlijk op een hele andere manier moeten doen. We moeten even teruggaan. In dit opzicht zie je dat gewoon de fariseeërs een hem, een vraag stellen om hem te verzoeken. Hier moeten we dus mee oppassen. Hier moeten we echt mee oppassen. Zeker als we iets dus niet begrijpen. Dan is het een zaak van ons om over na te denken. Velen weten heel veel onder ons zeker weten. Alleen moeten we... Mee om kunnen gaan. We moeten mee om kunnen gaan. En ik denk dat we ook heel veel geduld moeten hebben. Want anders komen we met al die kennis niet verder. Het maakt ons alleen maar trots. En met trots heeft God niets van doen. Johannes 4 vers 42. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw. Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat ze waarlijk de, de heiland der wereld is. Yeshua, gezonden door vader, na zijn volk. Maar zijn volk die geloofde niet. De Samaritanen die geloven eerder dat hij de redder is van de wereld. En ze zeggen ook hier zo dat hij de heiland is. Hij is waarlijk de heiland die de wereld zal redden. Van het volk Israël die eigenlijk de Torah kent, komt er eigenlijk maar heel weinig. Want zij geloven niet, ze zien het niet. En eigenlijk is het gewoon heel erg jammer. Hier wandelt hij al ruim dertig jaar op deze aarde. En hij werd niets opgemerkt en ze kenden hem eigenlijk niet, door vader gezonden. Maar als je dan naar, naar Johannes 6 gaat, en dan wil ik vers 14 lezen. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Dat Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken... trok hij zich weder terug in de gebergte geheel alleen. Ik pluk zomaar teksten uit de Bijbel. Hier gaat het namelijk over een geval dat hij vijfduizend man te eten geeft. En deze mensen, er waren allemaal Israëlieten die zeiden dat hij waarlijk een profeet is. Een uitspraak die veel te mager is, want ze hadden moeten zeggen dat hij de Messias is, de gezalde des Heren. Konden ze niet. Maar wat ze wel deden, is ze zijn bereid om hem tot koning te huldigen. En Yeshua die bemerkt dat. En hij trok zijn eigen terug in de bergen. Wat ik eigenlijk hier aan toe wil voegen, wij doen het vandaag eigenlijk ook precies hetzelfde. Wij doen helemaal niets anders. Wij zijn in staat om hem koning te maken op deze wereld. Overal zal hij dus in ons midden moeten zijn om de boel op orde te maken hier. Maar daar is hij niet voor. Daar is hij ook niet voor gekomen. Als ik een probleem heb zou ik graag een rechter voor me willen hebben die voor mij recht zal spreken. Dat wil iedereen. Maar Yeshua is hier dus niet voor gekomen. Ik ben bereid om iemand die alles kan, die alle problemen oplost, tot mijn koning te maken. Dat wil ieder mens. Maar u moet ook één ding onthouden. Dat Yeshua heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Ik hoop dat u dat goed onthoudt. Er zijn ook woorden die gesproken worden. In de wereld leidt gij verdrukking. Er zijn allemaal woorden die in het evangelie besproken is geworden. Johannes 6 vers 25. Ik ga het nu lezen uit een andere Bijbel. Uit de NBV. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen Rabbi... Wanneer bent u hier gekomen? Jezua zei waarachter ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien... maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat... maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal u geven... want de Vader, God zelf, heeft de volmacht gegeven... Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft. woorden Yeshua. Hij zegt hier dat we maar één taak hebben. Om te geloven in Yeshua die vader heeft gezonden. Dit is de belangrijkste boodschap die er eigenlijk gesproken is... tot de mensen... dat ze in Yeshua moeten geloven... die vader gezonden heeft. Er is geen grotere zonde... als wij niet geloven... dat Yeshua door de vader gezonden is... naar deze wereld. Want wij worden niet gered... in de zonde... maar wij worden gered... van de zonde... Er is een verschil hoe je gered gaat worden. Omdat wij onrein zijn door de zonde, kunnen we onmogelijk tot vader komen. Daarom is Yeshua hier gekomen, op deze aarde, om de mens te redden die in zonde is gevallen. Zo is het gewoon nodig dat we Yeshua aanvaarden. Wat ik eigenlijk ook wil zeggen is dat we moeten oppassen... Voor een vormendienst. Ja, ik waak over onze gemeente, lieve mensen. Ik vind het heel erg belangrijk. Ik heb mijn leven ook gegeven voor de gemeente. Daarom vind ik het heel belangrijk om alert te zijn. En toch een woord te spreken die, die, die ik zelf dus ook leer. Want ik moet nog iedere dag leren. Wat ik moet zeggen. En dat ik niet zal zwijgen. En ik, ik vind het goed als u gaat bidden voor mij. Dat ik alles zal zeggen wat ik zeggen moet. Zonder angst of beven, maar gewoon de waarheid spreken wat de gemeente nodig heeft. Maar die vormendienst, dat bedoel ik eigenlijk bij de ceremonieën. Een vormendienst is eigenlijk, daar gaat het alleen maar om de vorm. U moet oppassen dat de vorm niet het belangrijkste is van alle dingen. Wij zijn gauw geneigd om in vormen te gaan denken... Misschien vindt u mij een beetje te serieus worden, maar het doet dus niets aan toe wanneer ik zeg maar iedere week de voeten van Wim gaat wassen. Ik word er niet reiner van, hij ook niet. Het is een vrome gebaar die ik maak, maar het voegt dus helemaal niets toe. Als ik iemand de voeten was, dan wordt hij dus niet heilig en ik ook niet. Het is een harte zaak. Het is een zaak van het hart. Het gaat dus om de liefde. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit te weten. We kunnen wel zeggen van ik heb je lief. Maar dan is het nog steeds een woord die je spreekt. En als je dan de liefde doet. Dan ben je eigenlijk nog niet lief. Heel moeilijk om te begrijpen. Ik weet het. Ik heb dit wel begrepen, daarom wil ik hier over spreken. Laten we naar de Galaten toe gaan. Misschien kunnen we daar wel een beetje geholpen worden door Paulus. Zonder Paulus komen we echt niet zo ver als we nu gekomen zijn. Galaten 5. En dan wil ik lezen uh, vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn... Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dien elkander door de liefde. Hier gaat het namelijk om. Het is vaak iets die we zeg maar, snel voorbij zullen lezen. Maar we moeten elkaar dienen door de liefde. De liefde moet de oorzaak zijn waarom wij dingen doen. De liefde is het belangrijkste van alle dingen. Yeshua, die was de voeten van Judas. Judas is er niet beter op geworden. Hij heeft hem daarna toch nog verraden. Wij worden er niet beter van als we Sabbat vieren. Wij worden ook niet beter van. Van allerlei dingen of de feesten te doen. Het is een zaak van het hart. Paulus schrijft over ongefeinsde liefde. Het moet geen sprookje zijn, het moet... Echt ware liefde zijn. Je moet ze echt lief hebben. Ook al zijn wij anders. We moeten toch, toch die liefde van Christus in ons hebben. En die liefde die komt niet alleen maar van die ene kant. Wanneer je niet bezocht wordt. Maar die liefde moet ook van de andere kant. Die het misschien moeilijk hebt om te begrijpen. Misschien kon hij het niet. Misschien voel je je eigen verlaten. Verlaten omdat je geen aandacht krijgt. Op een of andere reden. Dat maakt niet uit wat het zal zijn. Ik voel me eigenlijk een beetje alleen. Binnen de gemeente. Ook deze broeders en zusters. In de liefde. Moet op een andere manier kunnen reageren. En zo hou je de liefde centraal. Wanneer we iets niet verstaan. En in onze emotie reageren. En ineens hoogdraven van. Wat is nou de boodschap van het evangelie? Wat is nou, wie is nou centraal binnen de gemeente? Wie is nou het belangrijkste in deze gemeente? Het zijn hele moeilijke vragen. Die eigenlijk de, de persoon waar ze de vraag stellen. Op de proef stellen. Dat is geen liefde. Je mag alles vragen. Maar het motief van de vraag. Moet correct zijn. En daar gaat het namelijk om. Yeshua geeft een antwoord. Op de vraag. Helemaal correct. Het belangrijkste gebod is dat God één is. En dat jij moet lief hebben. En je naaste als jezelf. Dat was niks verkeerd mee. Dat staat ook in de Torah. Maar de liefde. De ongeveinsde liefde. Niet gehuigeld. Dat is toch echt Het belangrijkste van het hele evangelieboodschap. Heel belangrijk om dat dus te kennen, dat te weten. Ontwijk elkaar niet. Ook al maken ze fouten, heb ze lief. Want wij hebben de ander nodig om gered te worden. God redt ons niet alleen, maar God redt ons om een ander te redden. Om een ander te helpen. In een gemeente zoals wij die kennen met zijn messianen. Zo noemen we ons eigen. Je hebt ook de orthodoxe gemeenten. Die lezen graag in de Torah. De evangelische gemeente. Die doet meer in de evangelieën. Vaak in het boek Marcus. Gaat om de wonderen en de genezingen. Dat gaat iedere dag zo. De Torah en de profeten worden hier heel veel gedaan. Het Joodse volk. Die doet alleen maar Torah en nog andere boeken. Wij doen de beide. Daar wil ik toch ook even iets van zeggen. De profeten is heel belangrijk voor de gemeente zoals wij die dienen hier. De Messianen. Laten we naar het boek Zachariah gaan. Zachariah is een boek die bij de gemeente zoals deze veel gelezen wordt. En er staat ook heel veel geschreven in het boek Zachariah. Het is ook een prachtig mooi boek. Dat kan ik niet ontkennen. Maar hoe lezen we namelijk? En wat staat er nou eigenlijk in? Want dat vind ik eigenlijk belangrijker. Zachariah 1, vanaf vers 1. In de achtste maan, in het tweede jaar van Daïus kwam een woord des heren tot de profeet Zachariah. Zagaria is de zoon van Berekja, de zoon van Ido. De Heer is op uw vaderen zeer tornig geweest. Maar zeg tot hen: Zo zegt de Heere der heerscharen: Bekeer u tot mij, luidt het woord van de Heere der heerscharen. Dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heere der heerscharen. Wees niet gelijk aan uw vaderen, tot wie ik vroeger profeten gepredikt heb. Zo zegt de heren der heerscharen, bekeer u toch van uw boze handel en wandel. Maar zij luisterden niet en sloegen op mij geen acht, luidt het woord des heren. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven ze eeuwig? Mijn woorden evenwel... En mijn inzettingen die ik mijn knechten, de profeten, geboden had, hebben die een vaderen niet achterhaald. Zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden, zoals de Heere, de Heerscharen zich voorgenomen had, ons, toe, ons te doen naar onze boze handel en wandel, zo heeft Hij met ons gedaan. Tot zover. Het volk Israël wordt opgeroepen om te bekeren. Wanneer je geroepen wordt om te bekeren... dat wil zeggen dat je je bekeerd hebt van hem. Je bent van hem weggegaan. Maar hij, hij heeft je zo lief dat hij je terugroept. Kom terug tot mij. Hij zei, je vaderen hebben, hebben niet goed gedaan. Kom terug. Hij zegt het niet één keer. Bijna alle profeten in deze Bijbel... Spreken hierover. Roepen het volk terug. Kom terug tot mij. Pak maar de profeten Maliachi. Spreek ook. Kom terug tot mij. Daar spreken ze allemaal over. Natuurlijk zat er in Zacharia nog vele dingen. Oh, ik geloof best wel dat u een Bijbel hebt zoals de mijne. Die spreken over de oogappel. En dat je niet aan moet komen. En niet door kracht en geweld. Oh, ik heb zulke mooie dingen in mijn Bijbel, lijnen in gemaakt. Hoe geweldig God er niet is. En hoe lief hij het volk hebt. Er staat bij mij allemaal bekrachtigd met lijnen. En ik geloof dat het bij u ook zo is. Maar lieve mensen, er staat hier een voorwaarde voorop. Bekeer je tot mij, dan kan hij tot je komen. Hij redt ons niet in de zonde, maar hij redt ons van de zonde. God kan dus niets doen als wij in zonde blijven leven. Daarom durf ik ook hardop te zeggen... de grootste zonde die we ooit kunnen maken is... weg met Yeshua. Wij kunnen nooit dichter bij hem komen, omdat wij niet rein zijn. God biedt ons de mogelijkheid om door Yeshua heen vader te aanbidden. Het is jammer dat zulke eenvoudige woorden die in de Bijbel staan... Dan spreek ik hier over vijf teksten of vier teksten maar. Niet voldoende zijn. Om ons te laten doen begrijpen. Van wat er staat. Hij heeft zoveel de dingen beloofd. Dat doe ik met mijn kinderen ook. Ik heb ooit tegen mijn zoon ge gesproken. Als jij niet rookt. Tot je achttiende. Krijg je van mij een auto. Het bemoedig je. Voor die auto steekt hij toch geen sigaretje aan. Vader doet precies hetzelfde. Hij belooft ons zoveel mooie dingen in Zachariah. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk woorden. Maar hij zegt ook. Bekeer je dan tot mij. Hij stuurt zijn zoon. Kom tot mij en ieder die vermoeid en belast En ik zal je rust geven. Ik wil u verder gaan. Met wat ik hier nu een tafel heb. Ik heb hier een, een kompas. Ik heb een verrekijker. En ik heb ook een vergrootglas. Jaren geleden... toen kwam ik Wim tegen. Dat is een man die totaal anders is dan ik ben. Maar omdat ik een objectief oordeel kan velen... daarom ben ik hier nog. Hij is meer een man die heel rustig is... en enorm veel geduld heeft. En ik daarentegen... Ik ben iemand met een kort lontje. Ik vlieg direct uit mijn dak. En hij bleef rustig. Zoals een christen hoort te zijn, zeg maar. Dat was echt mijn redding. Iedere houding die hij heeft, staat me niet aan. Want ik keek met een andere bril. Maar ik heb me toch aan toegegeven... om van hem heel wat te leren. Uit de Bijbel. En niets anders dan dit leer ik van hem... Zo spreekt de Heer. En zo spreekt de Heer. En zo spreekt de Heer. Dat is soms bijna wallig. Maar als je een objectief oordeel hebt over de dingen. dan kan je zeggen: van dit is waar en dat is niet waar. Ik moet helaas erkennen dat alles wat hij zegt. waar is. Alleen is mijn denken dus niet helemaal juist. Wat toen ik, de Geest God. In me heb. Toen ik anders begin te denken. Als dan mijn natuurlijke Louis. Kon ik een eind met hem meegaan. Alhoewel ik nog niet alles weet. En nu nog niet. Dus op een dag. Sprak ik hem aan. En dan zei ik. Wim. We moeten een schip bouwen. Zeevaardig. Hij zei. Dat is goed. Dus ik was mee begonnen. En na jaren. Is het schip klaar. En hij gaf. het schip een naam. Immanuel. Ik zeg, dat is een mooie naam. Dat moeten we doen. Wij zijn de haven uitgevaren. Nee, we hebben geen passagiers in ons schip. We hebben bemanning. De bemanning is het schip ingegaan. Wij zijn de haven uitgevaren. En we zijn de richting opgegaan. Naar Canaan. Wel het hemelse. Jeruzalem. Het was mooi. Maar u weet, wanneer je, ik zal het anders zeggen, ik heb wel eens een programma gezien. Daar hebben ze een kistje gemaakt en daar doen ze één muis erin. En het muisje was eenzaam, die zit er maar een beetje in de hoekje. Toen hebben ze nog een muisje erin gelegd. En die muisjes waren blij. Ze liepen achter elkaar aan. En toen een derde en toen doen ze er twaalf in en toen bijten ze elkaar. Zo was het eigenlijk ook bij het schip Emanuel, die de zee opgaat. We waren met velen in het schip en we kregen problemen met bijna elke onderwijzing die we gaven. Ja, het is niet misselijk. Het is echt niet misselijk. Er werd ons geleerd dat we niet naar de hemel gaan. Zo, so, erger kan niet. Als we doodgaan, gaan we niet naar de hemel. Dat is gewoon een drama. Mijn moeder zit in de hemel. Mijn oma zit in de hemel. En mijn opa ook. En wij gaan niet naar de hemel. Wat doen wij hier? Er zijn er ook genoeg uitgestapt uit het schip. Er zijn nog heel wat mensen toegevoegd. Die zijn daarna, daarna toch mee gaan varen. In het schip Emmanuel. En dat was mooi. Sommigen zijn erbij gekomen om, om ons te leren. En dat was goed. Het was leuk, het was gezellig. En het schip was nodig. was echt nodig om ons op te voeden. Om samen te kunnen leven. In de eerste gemeente hadden ze ook heel wat mensen. Er kwamen ook problemen. Tussen de, de Griekse joden en, de, en, en het volk Israël zelf van nature. Ze kwamen in conflicten. Want ze vinden gewoon dat ze eigenlijk tekort komen. Of dat ze tweede rangs joden zijn geworden. Zulke dingen maken we vandaag aan de dag nog steeds mee. Sommigen kijken mee naar de koers die we varen. Er komen er weer anderen bij die kijken van, hé hey, je bent van koers. Is het niet goed? Maar wij weten allen dat wanneer we één graad na zitten, dat we in een verkeerde haven terechtkomen. Dat weten we een graad ernaast hier beginnen dan kom je ergens daar uit waar je daarheen moet dat is geen nieuws dat kennen we wel nee hij staat niet goed hij staat echt niet goed broeder kijk eens even de koers die we varen is niet juist ja zei Wim dat klopt inderdaad hij is niet juist maar hij doet er niks aan we worden een beetje kribbig en ik kom eraan en ik kijk Inderdaad, dat is niet goed. Ik wacht rustig. Wat gaat hij doen? Ik ziet niks. We kunnen niks zien. Maar hij schijnbaar wel. En ik niet. Onderzoek nog eens een keer in de boeken. Ja, het staat geschreven. Maar dat klopt niet. Zo gaan we niet goed. Door ongeduld. Komen we in opstand. We worden boos. Maar lieve mensen. Ik ben erin blijven zitten in dat schip. En waarom? Omdat ik weet. Dat er één leider is. Die ons in de gaten houdt. En dat ook de kaptein van het schip. Emmanuel. Door Yeshua en de vader geleid wordt. Dat wij in verbinding zijn met hem. En soms. Kunnen we niet direct corrigeren. Waarom niet? Oh, er zijn scheepswrakken op zee. Ik ben wel eens midden van de zee uitgestapt uit een, uit een schip. Waar 400 man uit zat. Weet u hoe diep het water is op dat schip? Die is nog geen 25 centimeter. Het schip zit vast. Er wordt mij gevraagd. van Iedereen die, die zichzelf een man voelt. Moet uit het schip stappen. Wij moesten betouwen moesten we van het schip afgaan. En dan krijgen we allerlei gereedschappen van planken en toestanden om dat schip vlot te trekken. U kent het wel, vroeger hadden we houten boten. Maar wel stalen mannen. Maar ik heb midden op zee, ben ik uit het schip moeten gaan, om het schip vlot te trekken. Het heeft uren geduurd. Het eten was te laat. Enfin, uh, allerlei ongelukken was er nog gebeurd. Maar dat kan je op midden op zee meemaken. En dat zien we soms niet. En er zijn er soms toch mensen die het wel zien. Je kan soms van koers raken. Door stromingen. Als we de, over, de zee overvaren. Geloof me nou maar. Blijf corrigeren. Blijf zien. Blijf kijken. Verhalen van de mensen brengen ons van ons koers af. Soms klinkt dat zo mooi. En dan gaan we een stukje mee. En soms moeten we, moeten we wel meegaan. Met de mensen die ons iets adviseren of iets vertellen, omdat het soms zo mooi klinkt. En de hand kijken we in het woord van God. En dan zeggen we: Dit is niet goed. En dan draaien we het roer om de goede richting op. Niks mis mee, lieve mensen. We moeten liefde en geduld blijven houden. Dat moet bovenaan ons vaandel zijn. Ja? Ook als we dingen niet begrijpen. Ook als er woorden worden gesproken wat in onze oren klinken, dat is niet lekker. Maar onderzoek dat wel. Begrijp goed. Wat er gezegd wordt. Vader heeft ons gestuurd. Om deze gemeente. Te bouwen. En hij zal met ons zijn. Hij heeft ons beloofd. Dat hij er altijd zal zijn. Tot de volleinding der wereld. Hij zal ons nimmer verlaten. Dat is ook gezegd. Maar hij zegt. Let wel. In de wereld leidt gij verdrukking. Maar ik heb. De wereld overwonnen. Maar wat zegt hij nou eigenlijk? Dat je in de wereld verdrukking zal leiden. Maar ik heb de wereld overwonnen. Hij zegt hierbij. Als ik het kan, kan jij het ook. Wij zullen in verdrukking leven. Er zijn heel wat verhalen die er, die, die er verteld worden. Hoe en wat voor leven we kunnen hebben. Er zijn van die predikers die zeggen altijd dat het voorspoed is. Als je een kind van God bent, kan je niks gebeuren. Zo heb ik het ook altijd geloofd. En toen mij alle dingen is overkomen in die tien jaar, toen dacht ik: van, Oh Louis, je bent een zondaar. Je hebt alles verkeerd gedaan, daarom overkom je dit soort dingen. Vaak denken we nog steeds op deze manier: Voor iets gaat niet goed, dus. Het is precies hetzelfde. Nou. Heb je een rechtvaardig leven. Je hebt rechtvaardige dingen gedaan enzovoort. En je krijgt een probleem. En ze dagen je voor, je, voor de rechter. En dan denk je, oké, okay, ik ga naar de rechter toe. Dan wordt recht gesproken daar zo. En je gaat daarheen met volle moed. Vader is meegegaan met jou. En Yeshua ook. En je zit daar bij die rechtbank. En je wordt schuldig verklaard. Dan denk je, hoe kan dat? Je komt thuis, je bent helemaal kapot. Het is u misschien nog niet overkomen, maar sommigen wel, en ik ook. Wat heb ik nog verkeerd gedaan? Yeshua zegt, ik ben koning, maar niet van deze wereld. Hij is geen koning van deze wereld. Die vijfduizend mensen die brood hebben gegeten met Yeshua, waren in staat om hem op te pakken, in de tempel te plaatsen, om koning te worden van deze wereld. Zo ver waren ze gekomen. Het motief is verkeerd. want Omdat ze brood hebben gekregen. Daarom zijn ze daartoe in staat. En Yeshua die, die sluipt weg. Naar de bergen toe. Zo staat het geschreven. Vandaag doen we precies hetzelfde. Wij zijn bereid om Yeshua tot onze koning uit te roepen. Op deze wereld. Ja, Opdat ons recht wordt gesproken. Ellende komen van alle kanten. Jullie komen bijna helemaal klem te zitten. En als bij u niet het geval is, dan zal dat ook nog wel een keer komen. Want de wereld haat ons. Je zal het altijd overkomen. Hij zegt niets voor niets. Wees listig als een slang. En argeloos als een duif. Als Yeshua ook nog wegloopt, wegsluipt naar de bergen toe... Dan moeten we ons niet met ons blote borst voorstellen. Van mij kan het niet gebeuren. Want ik ben een kind van Yahweh. Oh ja, lieve mensen. Ik schaam me er niet voor. Zo heb ik het ook gedaan. Ik ben nergens bang voor. Echt waar. Ik ben een kind van God. Wie aan zijn oogappel komt. die komt aan hem. Ja, heb ik ook hardop gezegd. Maar lieve mensen. Ik verstond de Bijbel gewoon niet goed. Ik heb het gewoon verkeerd verstaan. In deze wereld leidt je gewoon verdrukking. De Sadduceërs geloven niet in de opstanding. Maar als het zo is, wat doen we hier dan nog? Er is een leven na dit leven. En daar gaat het namelijk om. Na dit leven hebben we het leven. Waar nooit meer een traan zal zijn. Nooit meer ziekte zal zijn. Dat is beloofd. En als dat er dus zo op staat. Dan zegt dat eigenlijk nog heel wat. Als er daar nooit meer ziekte zal zijn, zal het er hier wel zijn. Ook de kinderen van vader Yahweh lijdt daaronder. Onder al die problemen. Een ongeloof kan zeggen van, als hij nog bestaat, als God er nog is. Waarom dan die arme kinderen in Afrika, die honger lijden? Ik ben niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als hij over armen spreekt, dan zegt die arme mensen zullen er altijd zijn. Hij doet er helemaal niets aan. Het is goed om hard te werken. Geld te verdienen. En te geloven dat Yeshua is gezonden door de vader. Om ons te redden. Uit onze zonden. Daarom hebben we gemeenschap met onze vader. Daarom deze gemeente. Waarom? Omdat ik geloof heb. Emmanuel bestaat, bestaat nu ruim tien jaar op basis van vertrouwen. Als je toch hoort over het algemeen wat er gebeurt. In Nederland, met gemeentes. Hoe slecht het gaat. Ik zal het hier niet meemaken, lieve mensen. Want ik heb vertrouwen in de man die God dient. Zo moeten we allemaal zijn. Wij zijn allemaal een dienaar van de dienaar. We kunnen niet God dienen. U dient mij, ik dien hem of ik dien Janneke. En zo zijn we dienaars van elkaar. Daarom zeg ik ook, het schip kan dus geen passagiers, maar bemanningsleden. We hebben allemaal een deel. Maakt niet uit wat het ook is. Maar als we andere geluiden gaan horen... dat de ene de ander een woord spreekt... wat tegen het woord van de prediking is... dan ben je anti, dan ben je geen medewerkers meer... dan ben je geen bemanning meer, maar dan ben je een tegenstander. Daar moeten we heel voorzichtig zijn met onze uitspraken. Weet wat we zeggen. Want het is niet positief spreken... Maar het is de waarheid spreken. Als wij het nog niet begrijpen. Als wij het nog niet weten. wil niet zeggen dat het niet zo is. Ook al begrijp ik het niet. Ook al wordt het moeilijk. Ook al heeft Wim het fout. Dan ga ik er nog in mee. Kijken wat hij doet. Weet u lieve mensen. We moeten ook een andere kans geven om een fout te maken. Echt waar. Ik heb in mijn leven ervaring daarmee. Binnen deze gemeente. Ik heb mensen die fouten hebben gemaakt. En die hebben het hersteld. En die zitten hier. En ik ben blij. En ik heb ze lief. Let op. Dit is bijbels wat ik zeg. Ik kan ook een fout gemaakt hebben. En ik kan ook nog een fout maken. Je moet ze vergeven. En je moet ze lief hebben. Het kan ons allemaal overkomen. Wat de ander is gebeurd. Maar de liefde. Dat is toch echt het belangrijkste van alles. En kracht is niet om te gaan. Kracht is om terug te komen. Er is kracht voor nodig voor het volk van Israël om terug te komen naar onze vader Yahweh. Echt waar. Er is kracht voor de verloren zoon nodig om terug te gaan naar zijn vader die hij heeft verlaten. Om weg te gaan heb je geen kracht voor nodig. Dat is meestal een dwaasheid. Dat noem ik maar een fout. Maar terugkomen van vader ik heb gezondig. Ik ben fout geweest. Vergeef het mij. Dat is kracht. Dan pas heb je ballen. Ik moet nog maar zien dat ik daartoe in staat ben. Als ik zodanig geblunderd heb... om in het openbaar te zeggen van... het spijt me. Het was fout geweest. En echt waar... als ik dat, daartoe in staat ben om dat te zeggen... dan ben ik er nog niet. Het is een zaak van het hart heb ik werkelijk wel spijt. Het is niet een lippendienst. Kijk, als we voor de vorm ons eigen maken dat wij christenen zijn... dan maakt het ons nog geen christen. Ik denk dat ik genoeg gesproken heb. Lieve mensen, over dat schip... dat was een verhaaltje. Ik denk dat u dat ook begrepen hebt. Het is een, een gelijkenis. Maar ik ervaar het ook zo... Wat ik gezegd heb, dat beleef ik ook op die manier. Als er dingen moeilijk worden, dan probeer ik toch even te zeggen... ja, inderdaad, ik zit een beetje naast. Maar ik heb vertrouwen in, vader zal corrigeren. Zoals vader bij u en bij u en bij u allen zit, zit hij ook bij mij. Kijk, je kan de mensen aanspreken, maar dan toch in liefde... zeggen van, joh, is het niet verkeerd wat je doet... Zou het niet anders doen? Ik maak me zorgen om je. Dat mag. Maar wel in de liefde. Amen.